2010, al 20 jaar, live. CGFN, met, met nu U, de nacht.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 Maar dag begint, gordijnen. s avonds de lichten dan langzaam aan gaan en. De... Het ritme, Het ritme van ZFM. 6.9 ZFN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 de onderhandelaars van VVD, PVV en CDA hebben kort voor middernacht een lange dag van formatiegesprekken afgerond. Een akkoord is nog niet bereikt, maar verwacht wordt dat dat niet lang meer duurt. Bronnen in Den Haag verwachten dat er mogelijk al de komende dag en anders woensdag een akkoord wordt gepresenteerd. In dat geval zou het CDA zaterdag al een congres kunnen houden over deelname aan een minderheidskabinet met de VVD en gedoogsteun van de PVV. De onderhandelingen van de afgelopen dag werden korte tijd stilgelegd... zodat de drie partijen in eigen kring konden overleggen. De komende dag gaan de gesprekken onder leiding van informateuropstelten verder. Zelfstandige bestuursorganen als het CBS, de Sociale Verzekeringsbank... en de uitkeringsinstantie UWV betalen hun interimmanagers... fors meer dan de balken en de norm van 180.000 euro. Het televisieprogramma Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. Er waren in 2008 en 2009 zeker 18 interimmers die van de zelfstandige bestuursorganen een jaarsalaris van meer dan drie ton kregen. CDA, de PvdA en de SP zijn geschokt. CDA-Kamerlid Smilde zei dat instanties die worden betaald uit publiek geld zich aan een limiet moeten horen te houden. De Balken en de Norm gelden nu niet voor zelfstandige bestuursorganen, maar de drie fracties vinden dat het moet veranderen. President Obama stelt 30 miljard dollar beschikbaar voor kleine bedrijven die willen uitbreiden. Het zijn kleine leningen op gunstige voorwaarden die voor de door de banken worden gegeven. Obama wil zo de werkgelegenheid bevorderen. Vijf weken voor de verkiezingen van onder meer de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. De zoon van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il is benoemd tot generaal. De ongeveer 27-jarige Kim Jong-un wordt gezien als de opvolger van zijn vader. Het Noord-Koreaanse regime zou ook al een bijnaam voor hem hebben bedacht. Hij wordt waarschijnlijk de briljante kameraad. Zijn vader is de geliefde leider. Het weer, het is vrijwel overal droog, alleen in Limburg nog buien.